Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De software voor videovergaderingen van de overheid kon worden gehackt. Dat zegt demissionair staatssecretaris Van Huffelen. Ze gaat de software nu laten onderzoeken. Dat doet ze na een onderzoek van een Duitse journaliste... die kon inloggen in duizenden vergaderingen van Europese overheden... Nederland bleek in haar onderzoek het meest kwetsbaar. Overheidsorganisaties en bedrijven in landen als Duitsland, Nederland, Italië en Frankrijk gebruiken het softwareprogramma WebEx voor videovergaderingen. Het moederbedrijf van WebEx claimt dat het programma bijzonder veilig is. De Slovaakse premier Ficcio heeft voor het eerst iets gezegd over de aanslag die vorige maand op hem werd gepleegd. In een video geeft hij de oppositie de schuld van de schietpartij. Ficcio zegt dat hij geen aangifte gaat doen tegen de schutter omdat die zou zijn beïnvloed door oppositiepartijen. De Slovaakse premier werd vorige maand neergeschoten toen hij zijn aanhangers wilde begroeten. En morgen gaan we weer naar de stembus voor de Europese verkiezingen. In Nederland mag dat vanaf 18 jaar. Net over de grens mag dat als je 16 bent al. Deze Belgische tieners vinden het fijn dat ze al kunnen stemmen. Ik vind het op zich wel goed, want ik denk dat vanaf dat je 16 bent... dat je wel een leeftijd hebt bereikt, dat je zelf kan uitmaken wat je wilt... en wie dat er iets over je te zeggen gaat hebben. Ja, ik zou het heel jammer vinden als ik in Nederland zou wonen. En ik denk dat wij dus wel bevoorrecht zijn. Ja, in Nederland is een van de meest gebruikte argumenten tegen het verlagen... ...van de stemleeftijd dat jongeren geen weloverwogen beslissing zouden kunnen nemen. Een 16-jarige kan dat net zo goed als een 35-jarige. Mits ze in een situatie zijn waarbij ze niet worden afgeleid door vrienden... ...of door spanning en sensatie. Maar in een stemhokje kunnen ze dat prima. Ja, deze deskundige zegt dus dat het wel kan. Maar willen Nederlandse jongeren dat wel? Hier, op deze school in het Brabantse Gorle, zijn ze kritisch. Ik denk dat je gewoon op je 16e nog niet genoeg kennis hebt om... Echt te beslissen wat voor heel Nederland uh, van belang is, ja. Je denkt dan niet na over later. Bijvoorbeeld als jij uh, in de twintig bent en je hebt een woning nodig. Daar denk je op je zestiende nog niet over na. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog. En vannacht koelt het flink af naar een graad of zeven. Morgen krijgen we wat zon, maar soms ook regen. En het wordt zeventien graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.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 oh heerlijk ja <laughs> ja maar Drenthe kwam met met, met Kiwi. ja oh en ja. Uh, Arnhem had Vitesse geloof ik uh, de groep Vitesse en de uh, de Nijmegen, Nijmegen, de Mots, Nijmegen, ook, Nijmegen ja. Ja. Ja, ja en uh, Eindhoven en Doverduk, ja, ja. En ze hadden allemaal wat ja, ja klopt hè ja. ja toch apart dat het zo per stad is Ja, zo, maar dat kwam ja. juist omdat ineens die, die, die uh, Haagse zien uh, zo naar voren kwam. Oh, Toen okay. dacht iedereen: ja. Wacht even, kunnen wij de ene Haagse bent naar de andere, treed erop. Kom op. Ja. op. Ja. Je We zag bijna: denken, Het is geen toeval. Want je vertelde net: Veronica was in het begin tijd vooral in regio's, Schevingen, Den ja. Haag. En niet in Amsterdam bereikbaar. Nee. Nee. Die hebben misschien nog iets meegekregen van. En wat hey, denk je van uh, Rotterdam. Uh, ja, ja ook. Eddie en de Eddisons, ja. God. En ja, Rudy had ook een mooi verhaal over dat verschil. Hij zei bijvoorbeeld, uh, wij in Den Haag dronken veel minder dan in Amsterdam bijvoorbeeld. Want Amsterdam had Simon Vinken ogen ja. <laughs> en Belly Tax. Ja. En die soper tegen de klip ja, op. Ja. Nou die sopen niet, die blootde zich drie slagen in de ronde. Ja? ja, dat is niet alleen zo. Nou dat deden ja. die, die dat kunnen de jaagse groepen ook wel hoor. Ja, hij zei dat het toch wat minder was. Er een oh, momenten, dat ja? verschil verschil, ja, ja. Moet je maar eens vragen. Ja, dat ja, ja. weten zij dan, dat... dat ja. is...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 Ja. Maar zie je hoe verschillend, zij was best hoe verschillend als ik nou bijvoorbeeld Joost zou draaien, omwille van code, hoe verschillend dat loopt. Jij bent een heel leven lang actief gebleven ja. met media. Want je hebt toch een soort, uh, ja, ik weet niet of, of je dat beroepstrots noemt. Je, je kan dat goed, ja. je wil dat. Ja. En dat, dat, nou, dat ik moest wel geld verdienen. Ik heb een gezin gehad, ik, ik was altijd uh, ja. financieel de lijsttrekker, behalve ja. met mijn laatste man, want die was al gepensioneerd en die, toe, die had toen een pensioen.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 love to go around now half the world it's the other half and half the world has all the food and half the world to go around and sympathy is what we need my friend and sympathy is what we need and sympathy nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. De Veronica Top 40. Maar Veronica is toch wel voorganger geweest van een hoop nieuwe dingen inderdaad. Ja. Jan van Vee bijvoorbeeld, zijn gedichten en zo. Ja. De Top 40 is natuurlijk ook door ja. jullie bedacht eigenlijk wel. Ja, wel. Ja, ja hij had de top 40 is door Willem bedacht. Ja, de Willem, ja, is er ook Veronica. Ja, die kwam uit, ja. uh, uit uh, Amerika terug. Die was, uh, als hij die, mocht hij naar Amerika en die uh, kwam aan met de top 40. En er moesten ook nog fanfoto's gemaakt worden Nou, oom Dirk. Die kreeg een hartverlamming. Nooit mocht iets een cent kosten. nee. Ja, ja moeten wij dat nog betalen ook? riep hij dan uit. Het hoeft toch helemaal niet? Nee. Nou, en de foto van mij die hing een half jaar of een jaar bij de fotograaf op de Emmerstraat in de etalage, en mijn vader fietste er altijd langs. Oh, die was er zo trots op. <laughs> Jouw foto moet er vast wel hangen op verschillende plaatsen in Nederland. Of sta je niet ergens in uh, Madame Douceau? Uh, nou, ik heb gestaan in Madame Douceau, okay. ja, heel lang zelfs. En, um, ja, dat vind ik zo zonde. Was, wat zouden ze met de beeld gedaan hebben. Dat is nou zo zonde. Want dat was leuk geweest om in het popartmuseum Museum of in het Rock Art Museum. Uh, ja, daar zijn we ook zetten. geweest. Ja. ja, enig toch. Maar de Vronica Studio is nagebouwd. Ja, natuurlijk. Ja, ja, zo zou geweest. Ja. Dat zou hartstikke leuk geweest zijn. Maar ik hang uh, in beeld de geluid. Oké. En de Wall of uh, Fame hang ik ook. Oh, Wall of Fame. En uh, ja, zeker. Ja. Yeah. Grote foto en alles. En ook ja. wat gedicht En ik heb een uh, Tineke de Nooie plantsoen op, op het Mediapark. Ja. Ja. Ja. ja? ja. En daar hebben we dus een beetje een saai plantsoen. En daar hebben ja. mijn collega's allemaal van die zaadjes uh, tussen gegooid. Oh, wat leuk. Vrijdag bus. Bloem. Dus ik kook dat de klaprozen en alles tussen. Oh, gehoor. dat is weet mooi. Ja. Ja. ja. Net als ik hier heb, weet je, in mijn, in mijn ja. tuin. Ja. Allemaal wilde bloemen en. Uh, ja. Dat is juist hartstikke leuk. Ja.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 Uh, we lieten het aan de, jongens, aan de andere jongens horen. De, onze maandagavondvergadering. waarin we dus de tipraden bespraken. Hey. En. Uh, en toen lieten we dit horen. en toen liep iedereen: jou ja, hoor. Dat wordt een hit, ja. De, nou, we ja, hebben hem al aan een schijf gemaakt. ja. Nou. Les Humphries, tot aan zijn dood, heeft hij altijd geroepen. Hij belde vaak op. Ja, en dan woonde hij in, in, in Spanje. Tienico was, thank you very much. Ja, Had je ja. nog Oh Happy Days? Is er ook van, van. Ja, maar dat, dat was iets anders. Dat was uh, de Hawkinsingers. Oh, de Hawkinsingers. Uh, ja, zin, ja, ja, ja okay. dat was de Amerikaans. Nee, Les Humphries <laughs> was toen vaders father's house. En Mexico, Mexico. Ja, yeah. Mexico, ja, ja. ja, ja. Want hoe kwamen jullie aan platen eigenlijk? Altijd van uh, de grote maatschappij of zelfkopen? Nee, niks. Nee, In het begin helemaal niet. Nee? nee ze zaten we met de discotheek. Dat waren de grammofoonplaten van de 35 aandeelhouders. Die hadden hun eigen meuk allemaal meegenomen. En dat waren geen singeltjes. Dat waren de LP's. Ja. Ja, dat was echt vreselijk verwoorden wat we draaiden. En we moesten zelf wat kopen. Nou, en aangezien de directie nog steeds... Dat was toen nog niet de directie. waren 35 aandeelhouders. En die kwamen om beurt te kijken of er al... Geld verdiend werd. Ja, Ach, hè? Ja. En dan moet je zelf je eigen platen kopen en ja, uh, ja. je eigen platen ja. meenemen. Maar hoe kwam je dan aan die kennis van of hoorde je van vrienden of zo of van? Ja, wat is leuk. Ja, Want uh, je, je had geen, geen, had geen radio. De Juni nee. tunes. Nee. Ja. Nee. Oh. Je had een blad. Ja. Ja. En, Muziek Express en, bestond nog niet. Toen. Nee, de, de, nee, de, de de de de Express later. Later. Ja. ja, die is ook in het begin. jaren uh, 60. Ja. Ja, en uh, platen kopen, hè? Ja? En, later ze, en, en toen de platenmaatschappijen benaderen. Ik weet nog wel dat ik door uh, Tony Vos... naar uh, CBS ben gestuurd. Naar, naar John Fis in Haarlem. En ik kwam met, een, met de auto van Universum van de Ooms. Een Volkswagen. En ik kwam, die auto die, die lag op één oor... van alle LP's die ik had meegekregen <laughs> daar bij CBS. En John Fisch, die zei toen... Nou, je moet eens even luisteren, want ik heb hier een paar singles...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 Nee, alle mooie jongens willen vrijen. Dat was het. Ja. Ik ken mijn klassiekers. Ja. Ik dacht ja. dat het Ria Valk was. Dat was ons laatste liedje. Nee, nee. Dat, dat is Leo. Je bent vannacht weer dronken, dronken geweest. geweest. Boem. Boem. Ja. Je Ik ken mijn klassiekers. Je ging een keer als een beest. Ja. be happy, oh. happy day when jesus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 Schiet lekker op. Ja, maar weet je, dan krijg je een kwartier de tijd om te interviewen hoor. Ja, dat is moeilijk. En, ja. en dan zijn de jongens al de hele dag bezig. Ja, ja. En dan zijn ze zo en dronken als ik weet niet wat. Krijg jij om half elf, s avonds nog een kwartiertje. Terwijl je op een hotelkamer zit waar wodka moet staan, waar champagne moet staan. En dan komen ze nog eerst controleren van de, van de platenmaatschappij. Terwijl die jongens niet eens maar weer nog, nog één druppel door een kiezer kunnen krijgen.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 En de Noordie, daar gingen de kousen over op Penties. En Penties had, had je nog niet in Nederland. Nee? En je had, en die maakten we zelf, hè. Zo'n zo reclame. Tididim, tididim, tididim, tididim, Noordie. En nou, dat, ze, ze konden de kousen niet aanslepen. Nee? nee? toen kregen wij ook een bonus met de kerstmis. Oké. Okay. Ja. <laughs> Ik weet ja. niet of Veronica veel invloed heeft gehad op dat ja, natuurlijk de de kof is kof is wel. Veronica natuurlijk Veronica. Nee, nee. Nou reken maar. Ja? Natuurlijk die reclames waren er toch niks waard in Nederland. Nee. Ze waren er toch niet. Ze waren er niet. waarom nee. dus Veronica ja. heeft en sowieso dus daar een stempel op gedrukt. Ja. Maar daardoor ook de reclamebureaus een, een zet gegeven. En ja, oh, ik, ik zit nu... Okay. De meeste mensen kunnen er niet tegen, tegen reclames. Ik wel, ik zit ze met interesse te bekijken. Mm -hmm. En driekwart af te keuren. Omdat oh, ik ze dus, slecht vind het voor woorden. Ja, ja, dat ze dat je niet je analyseren waar gaat het over het product. Ze ja, hebben zoveel afwijkende dingen erin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 Found my three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 Uh, Eli Asser als tekstschrijver mm. en Rijk de Gooier oh, een de grote jongens grot. ja, ja, ja, ja vak. en dan had je de technicus en nog iemand en jij dat was het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 Dus, Behoorlijk geweldig. Dat, dat is een godverzettelijke figuurlijk zat je boven op een berg. Ja, dat moet een goed ja. gevoel geweest ja. zijn. Met al die papieren. Ja. <laughs> dat is zo leuk. Bescheiden dat je maar één ochtend voor hebt uitgetrokken. En niet een hele maand. <laughs> ja, Vanmorgen ook. Leuk broer ja. zitten zij hier. Jeetje. Het dan in Nederland stelt niks voor hoor. <laughs>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 Maar je zei net ook dat je ook schrijft en dat je andere creatieve dingen doet eigenlijk. Ja, ik heb ook boeken ja. geschreven. Ook boeken geschreven, ja. ja zeker. Nou ja, boeken, korte verhalen. Ah. Ik heb jarenlang columns gehad. Ja, ik heb tot, uh, tot uh, januari ook nog geschreven voor het Maxblad. Oké, okay. ja, ja, dan heb ik niet. ook wel een column. Nee. Ja, maar muziek, hè, dat, dat maak je niet. Je gaat niet achter de piano zingen, wat uh, lekker zingen of zo. Van, nee, ik euh, zingen niet. Mijn kinderen hebben dat ook verboden. <laughs> twee, twee dochters die zingen, echt goed. <laughs> ik kan niet zingen, nee. Of niet zoals net als Rob Oud. Of uh, hij toen anders, hè, kom uit de bedsteen. Nou, we ja. hadden hey, Joost en hey, Tineke, dat wil je niet horen hoor. Hey Joost en Tineke. Ja, dat is iets verschrikkelijks. Wil je dat niet draaien? Nee, oké. Okay. <laughs> ik geloof het zoeken. in. <laughs> nee, is vreselijk. Ja? Ja, natuurlijk. Kom je in de studio en staat het dan een octaaf te hoog? Nou, wow. Ja, nee, dat is echt een vreselijke ding. Schoenmaker, hou je bij je leest. Ja. En dat is gewoon radio maken. Ja, zeker. Maar jij bent dus niet, dat is ook een, als compliment, niet commercieel in je leven geweest. Want je, je noemt ook die mannen, vaak, ja, maar, vaak mannen om je heen die zijn, uh, die zijn gaan investeren, die hebben gewoon dat grote geld. Opgezocht en soms gevonden. Nou, ik heb ook een eigen bedrijf. Begonnen. Ja, daarom. Ik wel, ben, ik ben je wel dus commercieel. Jij eh, bent wel succesvol al commercieel geweest. Ja, hoor, zeker. En ik had een hartstikke goed bedrijf. Ja.